10 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt... hoe het de komende tien jaar wil bezuinigen. Salarissen van militairen mogen maar beperkt stijgen... verzekeringspremies gaan omhoog en een aantal militaire bases moet sluiten. In tien jaar wil het Pentagon 500 miljard dollar bezuinigen. De verwachting is dat de plannen weerstand zullen oproepen in het congres. Verschillende Kamerleden zijn geschokt over de uitspraken... van AOB-bestuurder Kirch over minister Van Bijsterveld... Keers zei bij het lerarenprotest in Utrecht onder meer dat Van Bijsterveld niet het intellectuele niveau heeft om minister van Onderwijs te zijn. AOB-voorzitter Drescher nam al snel afstand van de zware kritiek. Het CDA heeft een handreiking aan de PVV ingetrokken. Minister Spies wil dat politieke partijen alle schenkingen van meer dan 4500 euro openbaar maken. De PVV is tegen overheidsbemoeienis bij politieke partijen. CDA deed het tegenvoorstel dat partijen dan zelf cijfers publiceren... maar ook dat wilde PVV niet. Daarop trok het CDA zijn voorstel in. Voor het eerst is een vrouw van de ChristenUnie voorgedragen als burgemeester. Het is Titia Knossen die burgemeester wordt van de Utrechtse gemeente Woudenberg. Ze is nu nog wethouder in Woerden. Vanaf maart zal de politica van de ChristenUnie aan de slag gaan in Woudenberg. Ruim anderhalf miljoen werknemers wachten op een nieuwe CAO... Het overleg tussen werkgevers en vakbonden is deze maand vrijwel helemaal stilgevallen. Ongeveer 150 cao's, waaronder die van ambtenaren, moeten nog worden vernieuwd. De Nigeriaanse terreurgroep Boko Haram moet duidelijk maken wat zijn eisen zijn. Dat zegt president Jonathan. Pas dan kan er een dialoog ontstaan, zegt de president. Een leider van Boko Haram ontkent dat de organisatie achter de aanslagen van vorige week in Kano zaten. Daar kwamen zeker 185 mensen om het leven.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 Dag dames en heren, goedenavond. Dit is uh, langs de lijn van donderdag 26 januari. De dag dat Rafael Nadal Roger Federer versloeg in de halve finale van de Australian Open. Hij treft in de finale nu Djokovic of Murray. Nadal heeft nog wel een tip voor Murray, maar de Spanjaard heeft al snel in de gaten dat die tip weinig waard is. If he want to... Om dat match te winnen, moet hij meer agressief zijn dan en Dat is mijn advies. Maar mijn advies is niet heel goed, want ik heb hem de laatste zes keer tegen hem verloren. Bij de vrouwen staat de finale al vast. Dat wordt een Oost-Europese onderrondje tussen Maria Sharapova en Victoria Azarenka. Die laatste maakte een einde aan de droom van Kim Kleisters. De Belgische veteranen speelden haar tiende en laatste Australian Open. Ze zal het missen. Om, om heel die winters in België te blijven vertoeven. Um, ja, dat gaat misschien toch wel het moeilijkste zijn denk ik als ik, als ik weer stop om, uh, om drie, vier maanden lang um, in de kou te zitten thuis. Het EK is voor de Nederlandse waterpolovrouwen in mineur geëindigd. Tegen Spanje liet ze een voorsprong van vier goals glippen. Oranje heeft duidelijk een probleem met winnen, denkt Jasmine Smit. Nou, ik denk niet dat de kwaliteit uh, te weinig is. Alleen nou, je zult wel in de toekomst aan moeten tonen... dat je uh, nou ja, wedstrijden wel op een bepaalde moment kan winnen. Straks meer waterpolo en meer Australian Open. Verder kijken we terug op de zoveelste editie van de schoppartij... tussen Barcelona en Real Madrid van gisteren. We kijken vooruit naar de WK's veldrijden en sprinten op de schaats dit weekend. Er worden veel medailles voorspeld. we gaan eerst eens praten over de klassieker... op de Open Australische Tenniskampioenschappen. Dat is het toch wel, hè? Roger Federer tegen Rafael Nadal. Gewonnen door Rafael Nadal. Weer gewonnen, moet je misschien zeggen. Want uh, van de tien Grand Slam-ontmoetingen won hij er acht. En uh, ja, het was een fantastisch duel. Prachtige slagen. was ook nog een magistrale vangbal van een ballenmeisje. En ook nog vuurwerk, gewoon midden tijdens die wedstrijd. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Um, nou ja, laten we maar meteen even naar die winnaar kijken. Nadal, is dat volgens jou de terechte winnaar? Ja, uiteindelijk wel. Uh, knap hoe hij die, die wedstrijd toch weer wist te keren. Want uh, ja, Federer kwam als een bliksemschicht uit de coulissen. Um, geweldig, 3-0 voor eerste set, 4-1 voor. Uh, toen kwam Nadal, ja, die schrok een beetje. Die kwam een beetje op dreef, pakte een break terug, tiebreak. Maar toch voor Federer, die ook meteen een break voorkwam in de tweede... Nou ja, toen ging Nadal tennissen zoals we van hem kennen onmogelijk, weet je wel, vijf, ja. zes meter buiten de tramlijn... en dan nog een pas in kort voorlangs bij Federer. En ja, die had het nakijken weer en dat werd van kwaad tot erger. En ja, je voelde het uit de handen van federer glippen. zoals we dat zo vaak hebben gezien. Je zei het al, eh, tien Grand Slam-ontmoetingen, acht keer nu voor eh, Nadal. In totaal was het de 27e ontmoeting tussen beide grootheden. Maar ja, al met al toch wel een hele terechte overwinning voor Nadal... Die Kennelijk tegen Federer altijd op zijn best speelt en vooral op de belangrijke momenten. Dus ja, terecht. Ja, Roger Federer zei er na afloop dit over. Ik well, I thought uh, Rafa played well from start to finish, really. Um, you know, I started really well myself. Uh, this was always a big set for me to win and uh, missed obviously opportunities in in some of all the sets. Maybe, uh, but Rafa did well to hang in there and. Uh... Je weet, aan was een beetje beter, so was het was een tough match fysiek ook, maar het is nog maar de begin van het seizoen en ik voel me goed, het is oké. Ja, hij voelt zich goed, maar hij kan dus nu nog niet winnen van, uh, van Nadal. Althans, zo in het begin van het seizoen zegt hij zelf. Doet het zeer, denk je, want hij lijkt een beetje gelaten. Ja, je hoort het bij Federer altijd aan zijn stem, hè? Dat wordt wat zachter, wat eentoniger en. Ja, daar klinkt dan de teleurstelling uit. Terwijl hij ja. natuurlijk een gentleman is en alle credits geeft aan Nadal. Maar natuurlijk, dit doet hartstikke veel pijn. Want hij zei zelf al, ja ik heb eigenlijk de laatste maanden geen wedstrijd meer verloren. Want nee. ja sinds hij in Basel zijn eigen toernooi, zijn eigen stad speelde... en toen doorging uh, Parijs-Bercy en toen Londen, de ATP World Tour Finals... en daar Nadal ook uh, in die Tour Finals met 6-3, 6-0 afstrafte... nou, dat zag er toch allemaal heel goed uit voor Federer... die uh, fantastisch speelde, ook in Blue. Voor hem verkeerde. Eerlijk is eerlijk, dit toernooi echt heel, heel scherp, heel goed. Maar ja, Nadal blijft gewoon voor hem een lastige tegenstander. Die twee speltypes, ja, die passen goed tegenover elkaar voor ons als publiek. Maar eh, Nadal heeft toch altijd net het betere van het spel. En dat, dat, dat komt, het spelletje van Federer ligt hem gewoon heel erg goed. Dus dit doet vreselijk veel pijn. Want ik denk dat Federer toch wel gedacht, gehoopt, gedroomd had om hier toch nog die 17e Grand Slam te halen. En ja, laat wel wezen, hij zat er toch weer heel dichtbij. Ja, hij zat er heel dichtbij. Uh, derde set, 3-3, Federer breekt Nadal. Nadal breekt uh, weer terug. Um, volgens de Spanjaard was dat wel echt het beslissende moment. Well, I was a little bit lucky that I had the, the break back at the, the next game. No, uh, That's true, I had a big mistake at the beginning of the of the third with that love 30. I, I had a couple mistakes there and after Roger started to play much better and uh, I was lucky in that game. That uh, was a very, very important game on on the match because if I lose the second set, the third set, probably he plays uh, more and more aggressive and it's always impossible to stop him. Ja, always impossible to stop him, zegt Rafael Nadal. Maar het is zo grappig dat in, in de persconferentie later ook zegt Roger Federer... dat Nadal altijd, dat zei je net ook, hè, Nadal laat het zijn beste tennis zien tegen Roger Federer. Andersom is dat dus blijkbaar niet zo. Kan, kan Federer dat eigenlijk bijna nooit? Wat is dat? Um, ja, dat is toch dat, dat speltype uh, um, wat je vandaag ook zag. Op een gegeven moment een periode in die tweede set. Die was dan 6-2 ineens voor Nadal. Uh, had je elf punten op rij die Federer eigenlijk zomaar verloor. Dan zie je hem letterlijk in zijn hoofd denken... Oh jee, oh ja. jee, we krijgen weer hetzelfde liedje. Je ziet het hem denken. Dan gaat hij naar het net... Dan gaat hij gehaast spelen, komt hij aan het net. En dan loopt hij niet door zoals normaal, dat hij, dat hij zo halverwege dat servicevak staat... Hij blijft dan een beetje hangen op de servicelijn. Want hij is bang voor die pasing. Nou, die pasing komt. Die pasing gaat er ook langs. En dan zie je hem twijfelen. Dan sluipt dus het ongeloof erin uh, in zijn eigen kunnen, in zijn eigen winst. Je ziet dus dat zelfvertrouwen wegsepelen. En dat lijkt iedere keer weer te gebeuren. Dus het is natuurlijk ook een mental spelletje. Een, een spelletje in het hoofd wat, wat wel degelijk uh, Federer Partij speelt. Want zijn spel was gewoon anderhalve set heel erg goed. Maar dan zie je ineens ja, het geloof weg. Maar wat ik wel heel positief deze keer vond... want we hebben wedstrijden van hem gezien... dat hij ook de eerste set won tegen Federer of een andere set. Maar dan zie je zo set 3 en dan zeker set 4... dan zie je ineens een hele dikke score... dat het 6-1 wordt in de vierde set of 6-0 of 6-2, dat hij wegleidt. En nu had hij dus alleen even dat wegleiden in die tweede set... Maar de derde set kwam die heel sterk terug. En toen was het een tiebreak. Ja. En die won uh, Nadal Nipt. De vierde set, 6-4 op, op het nippertje voor Nadal. En hij had nog drie breekkansen in die laatste tiende game. Dus het had nog 5-5 kunnen worden. Dus dat vind ik wel weer heel positief. Ja, hij, nam, dat hij, er dus... hij nam heel veel risico, hè, ook? Ja. Ja, dat hij dan op een gegeven moment va-bank uh, ja, gaat spelen. Hij denkt ja. van nou, achterin hou ik het niet meer vol. Wordt natuurlijk ook wel eens vermoeid. Laten we niet vergeten, hij is 30, vijf jaar ouder dan uh, Nadal. Maar ik, dat vond ik dus wel weer positief, dat hij mentaal in de dip zat in de tweede set. En vroeger kwam hij daar helemaal niet meer uit tegen Nadal. En Nu kwam hij daar in zet 3 en zet 4 wel uit, dus ja. dat maakte het tot zo'n klassieker en een geweldige wedstrijd. Ja, en en is nu algemeen bekend. Hè? Nadal is mentaal uh, fenomenaal. Hè? Ja, nou ja, je, kun, je kunt zeggen: Nadal speelt van begin tot eind een constant niveau, en Federer heeft gewoon veel meer pieken en dalen, zoals de meeste spelers uh, hebben. En die Murray heeft dat ook. Djokovic begint ook constanter te worden. En het gaat er natuurlijk om als je van 0 tot 10 een, een, een uh, spel hebt... Ja, om te proberen om altijd op die 8 te zitten. Nou, en Nadal zakt dan wel eens weg naar een 7 of een 7-min. Federer speelt vaak als een 9... Maar die kan ja. ineens ook een zesje hebben. En als het slecht gaat een vijfje. En dan ineens is hij weer een tien. En, en die variatie, ja, dat, is, uh, ja, dat kost hem de kop op de belangrijke momenten. En dat maakt Nadal zo sterk. Hij speelt altijd als een acht. Ja, kan Federer, denk je, daar nog iets aan veranderen? Uh, hè, dat hij net zo, mentaal net zo sterk wordt. Want bedoel, hij is al, al zo lang aan de top. Je zou zeggen, dit is het en hier moet hij het mee doen. Ja, nou, het volgende Grand Slam heb ik niet heel veel hoop. Het greffel van uh, Roland Garros, nee. dat wordt lastig. Ja. Uh, Wimbledon. He, gras ligt hem natuurlijk nog ja. wel goed. Al de laatste twee jaar is dat ook uh, weer minder uh, geweest. Dus ja, het wordt er niet makkelijker op vervederen, laten we eerlijk zijn. Ja. Zullen even nog wat opmerkelijke momenten doornemen? Ik vond het in ieder geval opmerkelijk dat er ineens een enorm vuurwerk was... en dat de partij daar ook voor werd stilgelegd. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet uh, met de spelers hebben afgesproken van tevoren. Ja, dat is, dat is duidelijk afgesproken. Dat is trouwens ieder jaar zo. Want het is altijd op 26 januari. Het is ja. Australia Day. En dat is een big, big, big thing in uh, Australië. Dus dat vuurwerk dat moet en zal afgestoken worden. En dan is dat meestal stipt s'avonds om 9 uur. Nou, nu wachten ze... Uh, op een momentje dat het wat beter in de wedstrijd uitkomt. Het was kwart over negen. Maar dan nog, ja, ik denk van het is onzinnig. In deze partij, 5-2, je zou zeggen het momentum helemaal bij Nadal. Ja, um, 5-2 in de tweede set. In de tweede set. Ze wachten dus ook niet tot de set was afgelopen. Dus ja, ik vond het een bizar moment. En je zou denken, nou, misschien heeft Federer even rust. Kan niet terugkomen. Uh, maar verre van dat, Nadal maakte het gewoon 6-2 uit. En um, ja, ik, ik vond het raar. Ja, het en eigenlijk alsof Federer er echt uit was. Ja. ja, die vond het achteraf gezien ook niet leuk. Maar goed, ze hebben het andere jaren ook meegemaakt. Ja. Alleen ja, toen was het geen Nadal-Federer in de halve finale. Nee. Nog even een ander moment, was ook mooi. Het, de prachtige vangbal van een meisje bij het net, van een ballenmeisje. Maar dat was ook op zo'n zo moment... dat volgens mij de spelers daar helemaal geen weet van hebben gehad. Ja. Nee, die, uh, die mannen die zitten zo in een trance in de ja. wedstrijd. Het was geloof ik een eerste service die uit werd gekold En toen kwam er Hawkeye en die bal die kwam terug. En, en Federer baalde er, want hij dacht dat hij ineens had geslagen. En het was belangrijk. Uh, dus die sloeg die bal zo weg. En ineens zo'n instinctieve reactie van het ballenkind. Ja, ze zitten daar natuurlijk allemaal op, uh, op cricket. En uh, op squash <lacht> en op tennis. Uh, dus het zijn wel uh, sportieve jongelui. Dus uh, prachtige vangbal. Mooi moment. Zullen we nog even naar de vrouwen gaan kijken? De finale. Tussen Sharapova en uh, Azarenka. Sharapova won van Kvitova. En uh, Azarenka versloeg Kim Kleisters. De Belgische vertelde aan uh, VRT-collega Dirk Gerlo. dat de overwinning van Azarenka bepaald niet gestolen is. Nee, helemaal niet. Zij was um, zeker in die derde set weer, uh, weer enorm goed aan het spelen. Maakte het mij heel moeilijk door, uh, door heel diep en vooral met die return. eigenlijk onmiddellijk uh, heel dominant te zijn in die rally's. Waardoor dat het voor mij eigenlijk heel moeilijk was om. Om elke keer daar, daar uit te geraken en, en die zijlijn op te zoeken. Dus zij heeft in die derde set, hij denk ik heel goed gespeeld. En, en, en is ja, constanter geweest als ik. Welk gevoel overheerst er nu? Frustratie van ik zit net niet in de finale. Of ja, ik heb wel de halve finale bereikt. Ondanks alle problemen die ik had. Ja, een beetje beide denk ik. Hè? Dus um... Op het eerste moment is er natuurlijk die ontgoocheling van die wedstrijd. Maar, uh, maar ik besef maar al te goed hè, dat, het, dat ik ook al ondertussen ben aan een week had uh, thuis, uh, thuis kunnen zijn. Dus dat is natuurlijk iets... Um, ik ben heel tevreden met de manier waarop dat ik een aantal tegenslagen heb kunnen, kunnen doen omkeren. en uh, Met de steun uiteraard uh, van, van mijn team. Hè, maar um, het is... Het is uh, Soms ook wel een beetje frustrerend geweest. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik ben kunnen blijven doorknokken. En dat ik mijn ding heb kunnen doen op de baan. En, en dat ik, ja, ik, ik verlaat die Australië open. Gewoon echt met het gevoel van ik heb er echt alles aan gedaan. Um, ik heb mij er 100%, 100 in gegooid En ik heb er alles, alles voor gegeven om mij zo goed mogelijk fit te, fit te geraken na die blessure. Um, dus ja, dan is dat, um, dan is dat, dat uh, spijtig dat het hier in die halve finale moet uh, moet gedaan zijn, omdat ik weet van, kijk, als ik goed speel, dan kan ik die meisjes allemaal aan. Ja, inderdaad, de conclusie mag zijn, je hebt het tennis van de wereld op, nog altijd. Het is anderzijds balanceren op een slappe koord met dat lichaam, hè? Tuurlijk, dat is um, hetgeen dat, uh, ja, ik, ik ga nu meestal tegen meisjes spelen die, uh, die misschien tien jaar jonger zijn, als, als, als ik zelf. En, um, en um, meisjes die ook op een, ja, een andere manier tennissen, denk ik als ik. Ik, ik ben altijd... Uh, gewoon geweest van fysiek toch een heel ander soort tennis te spelen denk ik en um, ja dus dat, dat, dat hoort er iemand bij, maar ik weet wel dat ik het nog kan en, en ook al is het niet altijd met het beste tennis spelen maar dan weet ik wel dat ik in, tegen heel veel speelsters nog goed genoeg ben om te kunnen winnen en, um, en dan is het spijtig dat ik ja, gelijk nu vandaag op mijn, op mijn beste niveau net niet genoeg ben. Ja ik proef nog wel die gedrevenheid om er een fantastisch slotjaar van te maken bij jou hè? Ja zeker en vast en, en ook al is het niet met, met ternooi te winnen of zo, gelijk nu, nu deze trip maar ik heb hier echt het gevoel gehad van kijk, ik heb hier, ik heb hier alles aan gedaan en, um, en ik, uh, ik, ben, ik ben blij dat ik dat op zo'n manier heb kunnen afhandelen uh, het zou natuurlijk nog mooier geweest zijn uh, moest ik het hier allemaal hebben kunnen winnen hè? Maar, uh, maar ja ik ben, uh, ik ben tevreden met de manier hoe ik alles heb, heb aangepakt om af te ronden, je ja, bent hier tien keer geweest op de Australië Open, dat is, is een flits durf ik denken. Ja, wat blijft er jou allemaal van bij, wat blijft er hangen? Uh, ja, uiteraard denk ik, de, de mooiste herinnering is de overwinning van vorig jaar natuurlijk. Uh, maar voor mij zijn er um, ja, hier in Australië, dat is een, uh, de cultuur en, en een sfeertje om, uh, om hier tijdens de Europese winter om hier naar Australië te komen dat is wel hetgeen wat ik het meest gemist heb, denk ik, toen dat ik gestopt was met tennissen. Om, om heel die winters in België te blijven vertoeven. En, um, um, dus daar ja, dat gaat misschien toch wel het moeilijkste zijn, denk ik. Als ik, als ik weer stop om, uh, om drie, vier maanden lang um, in de kou te zitten thuis. Ze kan er uh, nog een mooi jaar van maken, maar het was haar laatste Australian Open. Marcella, het is zo zonde, ze is zo goed. Ja, maar ze is ook moeder. En ja. ze heeft een gezin. En ja, dat is toch anders. En dan heb je, je prioriteiten. Uh, ja, niet altijd 100% op de tennisbaan. Dus ik begrijp het wel dat het haar laatste jaar is. En uh, ja fantastisch toernooi heeft gespeeld. nalie geklopt, vier matchpoints tegen. Uh, Wozniakki de nummer één uitgeschakeld in de kwartfinale. En uh, Eervol verloren in de halve finale. Dus um, ja het was natuurlijk nog mooier geweest als ze had gewonnen. Maar uh, misschien is het ook wel tijd om afscheid te nemen... van de oudere generatie. Want Serena Williams hebben we al eigenlijk niet meer gezien. Dit toernooi die, die was niet in beste doel verloor vroeg. Uh, Kleisters nu eruit. En de grote doorbraak voor Victoria Azarenka. Toch nummer drie van de wereld. Niemand kent haar eigenlijk. Nu voor het eerst in de finale. En ja, nieuwe generatie, die is nog hartstikke jong. 21, 22. Dus uh, Kleisters heeft het gewoon heel mooi gedaan. En uh, die gaat nog een fantastisch jaar beleven. Maar het is denk ik mooi zo na nou, dit jaar. Ja. Tijd voor nieuwe, voor nieuwe meisjes. Nou, Azarenka dus bijvoorbeeld inderdaad in de finale tegen Sharapova. Is dat een beetje... Een een droomfinale voor tennisliefhebbers... Weet ik niet. Dat moeten ze nog bewijzen. Ik denk op papier nog niet helemaal een droomfinale. Want ja, het vrouwentennis is natuurlijk een beetje zwa zwabberend geweest de laatste twee, drie jaar. Op zoek naar iemand die domineert, die uh, voortdurend die Grand Slam finales haalt. Zoals je dat bij de mannen wel hebt. Dus dat is er nog niet. Dus kan je ook niet echt spreken over een grote droomfinale. Uh, maar wie weet wat Azarenka nog in de toekomst kan neerzetten. En dan denk ik ook tegelijk aan Kvitova. Degene die dan vandaag in de halve finale verloor van Sharapova. Ja. Dus ook heel jong, 21. Ik denk dat we het van Azarenka, van Kvitova aan de toekomst moeten hebben. Zij zijn een nieuwe generatie. Sharapova met haar 24, 25 jaar kan daar nog hartstikke goed in mee. Is een grote naam en uh, ik denk dat zij het nu wel uh, gaan doen in de toekomst en dat dat de Williams zusjes en Kleisters dat dat nu ook een beetje klaar is. Dus ik hoop van harte dat ze een hele goede partij gaan spelen, want dat zou natuurlijk ontzettend helpen om het vrouwentennis weer eens in het zonnetje te zetten, want ja dat is de laatste jaren te weinig gebeurd. Um, morgen om half tien de mannen halve finale Djokovic Murray. Uh, nou ja. Nu al zin in, wou ik zeggen. <laughs> maar um, het is een herhaling van de, van de finale van vorig jaar. Hè, toen won Djokovic. Um, kun jij, ja, ze zijn allebei in bloedvorm, volgens mij. Het is heel moeilijk om daar van tevoren iets van te zeggen. Ja, aan de andere kant mogen we toch wel stellen dat Novak Djokovic de favoriet is. En uh, die Murray kan wat vrij uitspelen. Vorig jaar in die finale ja, was het. Uh, niet goed van Andy Murray. Die zakte in elkaar en, en, en ja, verloor gewoon heel clean in uh, drie sets. Um... Murray zal echt op de toppen van ze kunnen uh, moeten spelen. En Djokovic zal een mindere dag moeten hebben, denk ik. Uh, wil Murray de finale halen, want zoals Novak Djokovic heeft gespeeld... dit toernooi, slaat zo makkelijk dat hoge tempo. Uh, hij is ook getest door Hewitt, is getest door David Ferrer. Een zware partij. Murray is nog helemaal niet getest. Die had geluk met de loting. Dus dat is ineens ook wel een dag en nacht verschil... Hoor. om dan tegen de nummer 1 Novak Djokovic te spelen... na Nishikori, die, die heeft weggeslagen. Uh, dus Murray heeft een beetje geluk gehad in het schema, zijn lekker doorheen gewandeld, krijgt nu zijn eerste grote test en ja, ik denk dat dat een, uh, een behoorlijke schok zal worden voor hem. We heeft wel Ivan lendl aan zijn zij, ja? Ja, nou dat zou het geheime wapen kunnen zijn, maar laten we wel wezen, die is pas uh, 5 januari overgekomen, dus ze werken net tien dagen met elkaar en ja, zo'n uh, zo sterke kracht zal dat dan ook niet zijn. Dat zal pas op latere termijn in het jaar, denk ik, duidelijk worden of dat een goede combi is. Ik denk het wel. En uh, we zullen het gewoon morgen zien. Ik, ik verwacht een, een, een fantastische partij, hoog niveau, maar uiteindelijk wel met Novak Djokovic uh, als favoriet. Wat verwacht jij, uh, Davis Cup captain Jan Siemerink? Goedenavond. Goedenavond. <laughs> kan ik, kan ik een onderbreken? <laughs> ja, vond je het teken van zonder breken? Ja, voor je daarop lijken. Zitten we heel serieuze tennis te bespreken? Nou, zeg. Ik hoor het allemaal. Ja, uh, maar wat uh. denk jij? Ja, het is ook heel moeilijk te zeggen. Ik, ik was wel verrast met de keuze van Murray. Hoor. Dat hij koos voor, uh, voor Ivan Lendl, die toch een hele tijd uit het tennis is geweest eigenlijk. Ja. En vorig jaar plotseling opte ook in uh, Apeldoorn bij de AFAS Tennis Classics. En uh, nu echt terug is in het circuit. Maar ik denk dat Murray wel een goede set heeft gedaan met Lendl. En dat hij daar dit uh, toernooi al gelijk profijt van heeft. Hij, hij gaat toch met een andere uh, uh, gemoed het baan op en ik denk dat hij ook een stuk sterker wordt geacht door zijn tegenstander omdat hij Lendl naast hem heeft ja. en daar, daar trekt hij denk ik ook wel profijt van Murray en ik denk wel dat we morgen de, zeg maar de winnaar van dat duel de, ja dus gewoon kans hebben voor de titel in ieder geval ja. want zowel Murray als Djokovic zie ik kans krijgen tegen Nadal eigenlijk in de finale. Nou, duidelijk, Captain Jan Simmering. Dankjewel, nee hoor. Nee, we, ja. hebben je, we hebben je voor iets anders uh, uh, gebeld. Want Jean-Julien Royer is opgeroepen door jou voor de Davis Cup ontmoeting met Finland 10 tot 12 februari in Den Bosch. Dat ja. is een dubbel specialist, hè? Is dat een nieuwe ster, Jan? Uh, nou, nieuwster. Hij is al 30, speelt al een tijdje in het circuit. Mm -hmm. Hij heeft uh, vorig jaar uh, wel uh, uitzonderlijk goed gedaan uh, in het dubbelcircuit. Staat nummer 20 op de wereldranglijst. Hij had half de finale van de StNL opengehaald. Vorig jaar won een paar titels. En uh, ja, vanaf dat moment hou je hem natuurlijk in de gaten. En Zeker natuurlijk met de status van, uh, van de Nederlandse antillen, die sinds 2010 uh, van, van, met name natuurlijk zou veranderd is. Ja, en daarom mag een mogelijkheid... je hem nu oproepen. Ja. ja, was er een mogelijkheid van ons om hem uh, op te roepen. Moest nog wel wat papierwerk gebeuren natuurlijk. In eerste instantie moest hij het ook willen. Dus, uh, moest hij lang nadenken? Het, uh, nee, hij hoefde niet lang uh, daarna over na te denken. Nee, hij, uh, hij vond het eigenlijk een hele grote eer om te spelen en wilde ook graag spelen. Ja. Dus dat was, wel, dat was in ieder geval prettig om te horen. Maar ja, dan gaat die uh, papiermolen natuurlijk uh, in werking en dan is het altijd maar afwachten of dat allemaal op tijd en uh, voor elkaar gaat komen. Ja. Maar dat viel gelukkig allemaal mee, dus. Uh, ik was blij dat ik die mogelijkheid had om te selecteren. En zeker nu komt het heel goed uit. Ja, want Moest jij er lang over nadenken? Of was toen die mogelijkheid er was, dacht jij meteen dat moet ik, dat moet ik doen? Ja, nou ja, het was sowieso natuurlijk omdat we eigenlijk altijd met vijf uh, dezelfde spelers uh, uh, te maken hebben. En uh, nu met Rooijen erbij heb je in ieder geval zes spelers waaruit je kan kiezen. En je weet nooit met blessures, we hebben het de laatste jaren natuurlijk uh, gezien, dat, uh, dat niet iedereen altijd even fit was. En zeker op momenten voor de Davis Cup. Uh, Thomas Gorel is een tijdruim met zijn schouder geweest. Uh, Jesse heeft, uh, heeft een operatie gehad aan zijn elleboog. IKOR is nogal geblesseerd. Nou, van Timo de Bakker weten we natuurlijk ook alles uh, ja. wat daar speelt. Dus dan is het altijd prettig als je een extra man hebt om te kunnen kiezen. En, uh, nou, zeker als dat uh, een, een, een goede dubbelspeler is die het afgelopen jaar uitstekend gepresteerd heeft. Ja, want hij gaat nu uh, in Zagreb begreep ik ook dubbelen met uh, Robin Haas om, om, om aan elkaar te wennen? Ja, dat, uh, dat ook natuurlijk. Want uh, hij heeft natuurlijk altijd met een Amerikaanse uh, speler gespeeld. Dat is een vaste dubbelpartner. Dus hij heeft nooit met de Nederlanders gespeeld. En uh, natuurlijk heb ik ook voorgesteld aan hem van Joh, kijk waar het mogelijk is om, uh, om met een Nederlander te spelen. Dat valt niet mee qua ranking, want de Nederlanders staan niet zo hoog... ...behalve Robin dan. En uh, nou, die mogelijkheid heeft hij gelijk aangepakt voor Zagreb. Dat heb ik natuurlijk wel uh, toegejuicht. Ja. Hey Jan, als ik me even mee mag bemoeien, ja. uh, Dio. Ja, Hi Jan, hoe is het? Hoi. Hoi. <laughs> um, wat voor een type speler is die roy? Nou, Hij is dubbelspecialist, maar wat, wat zie jij als zijn grote kracht? Is dat fysiek, is het zijn service, is het mentaal? Wat, wat, wat is zijn kracht in het dubbelspel straks voor Nederland? Nou, één is dat hij, dat hij eigenlijk elke week op het hoogste niveau speelt. Tegen alle topteams heeft hij gespeeld, dus hij weet wat er voor nodig is om een, om een, om een topwedstrijd te spelen in ieder geval. Hij is uh, uh, aanvallend ingesteld, brengt heel veel energie mee op de baan, is uh, enorm uh, positief ook. Het is denk ik uh, een speler op het moment dat hij ze niet goed staat te raken... Dat hij niet uh, het, het kopje laat hangen, maar zichzelf er doorheen weet te trekken. En ik heb ook het idee dat hij van toegevoegde waarde kan zijn... Op, uh, op de rest van de spelers die toch nog over het algemeen jong zijn. Robben is nog 24, wordt veel van hem geëist al. En hij speelt heel veel wedstrijden in de DS Cup. Maar hij heeft soms ook wel wat steun nodig op de baan. En ik denk dat die rooier hem dat uh, kan geven. En staat hij dan op de juice court of op de ad court? En wat is zijn sterkste wapen? Zijn speelt, sterkste slag? Hij speelt op, op de ad court. Hij speelt op links. Eigenlijk de belangrijke punten speelt hij normaal gesproken. Uh, volgende week gaat hij natuurlijk met Robin spelen voor het eerst. Dus ik ga ervan uit dat ze op die manier ook eerst gaan starten. Robin die, die maakt het eigenlijk niet zoveel uit of hij op links of op rechts staat. Dus, uh, um, ja, wat is zijn sterkste slag? Eigenlijk is hij uh, goed aan het net. Het is een afgeronde speler. En uh, die het liefst ook agressief aan het net bezig is. Heel bewegelijk. En uh, over nou, het algemeen beheerst hij alle slagen voor het dubbelspel wel. Ja, dat klinkt goed. We zijn ja, heel enthousiast. Ja, je nog kan nog niet denk van nou, hij heeft een moker van een service of zo. Of hij heeft een ongelooflijke return. Hij beheerst alles gewoon goed. Hij heeft niet echt zwakke punten. Even Jan nog. Uh, wie, wie, uh, wie zijn er nu geselecteerd? Even... Nou ja, Robin Haas, uh, Jean-Julien Royer. Uh, Timo de Bakker en Jesse Houten. Ja, oké. Okay. En, en uh, het, gaat, het is Nederland tegen Finland, hè? ik zal het nog even ja. zeggen. In de maasport in Den Bosch, 10 tot en met 12 februari daar. En het gaat om een plaats in de tweede ronde van die uh, Europees-Afrikaanse zone. Dat is helemaal perfect. Ja, en heb ja. je, heb je uh, want dat las ik erg, dat je ontzettend veel vertrouwen hebt. Volgens mij heb je dat altijd. Uh, uh, uh, ja, toch? Ja, natuurlijk. <laughs> ja. Maar is het nu waar, waar baseer je het nu op, uh, uh, je vertrouwen? Nou, kijk, met Finland moet je het niet onderschatten hoor. Nimin is uh, momenteel ook in goede vorm. Hij won het toernooi van Sydney vorige week. En stond ook in de finale van dubbelspel. Dus uh, die moeten we zeker niet gaan onderschatten. En dat was eigenlijk de beste speler van het weekend waarschijnlijk. Maar dat hebben we wel vaker gehad met, met tegenstanders de afgelopen jaren. Um, ik, ik heb gewoon uh, het gevoel ook dat met, met rooien erbij. dat we gewoon wat nieuw elan in het team krijgen. En wat meer energie in het team krijgen. En. Uh, en dat dat een positieve uitwerking gaat geven. En daar baseer ik het ook een beetje op. En daarom heb ik hem ook geselecteerd. Ik ja. denk dat we als team daar een beetje aan toe waren ook. Dat ja. het opnieuw vers bloed uh, kwam. We zijn ontzettend benieuwd. Jean-Julien ja. Royer. We gaan hem in de gaten houden. Marcelle ook, hè? Jazeker, ik vreug me op. <laughs> Dankjewel, Jan Siemerink. Okay, Dank je wel, Dankjewel, dan. Marcelle Mesker. Dag. I remember when... I remember, I remember when I lost my... without Nals Barkley. Crazy was dat. Uit 2006 alweer. Voor de Nederlandse vrouwen zit het EK Waterpolo erop. In Eindhoven werden vier van de vijf wedstrijden verloren. En daarmee finishte Olympisch kampioen Oranje als zesde. Vanmiddag ging het mis tegen Spanje. Net. 11-10 werd het. Straks gaan we daarover praten met de verslaggever Erik van Dijk. Eerst luisteren we naar een gesprek dat hij had... met de aanvoerster van Oranje, Jasmine Smit. Zelfs dit is jullie niet gegund, hè? Nee, ja, om eerlijk te zijn gaat het echt helemaal nergens over. We staan gewoon 9-5 voor en uh, we maken na nou, die periode, spelen hartstikke goed. En dan krijgen we het zo in elkaar om in een paar minuten tijd vier goals tegen. Dan krijgen zij zo weer gelijk. En dan, dan roep je het ook een beetje over jezelf af dat je dan aan het eind ook nog een doelpunt maakt. Dan is het dan weer een term-out en dat soort dingen krijg je dan. Maar ja, ja ik schrijf er wel echt heel erg van omdat je gewoon... Uh, je zo graag laten zien dat je het heel goed kan. Alleen ja, dan moet je gewoon wel echt een stuk constanter spelen om dat uh, over een paar maanden wel uh, aan te tonen. Maar wat is dat dan? Ja, om eerlijk te zijn heb ik nu echt geen flauw idee. Uh, op een gegeven moment dan denk je, nou we hebben wel afgesproken, nou ja, ook als dat gebeurt dan roep je elkaar bij elkaar. Dan, uh, wat, wat gaan we nu spelen? Het gevoel dat we dat deden, dat we dan weer met de koppen bij elkaar gingen. Nou, we gaan er hard voor. Maar ja, dan op een gegeven moment gaat ook alles er uh, bij hun in en dan, uh, nou ja. als je dan over het toernooi terugkijkt, bedoel, dan speel je vijf wedstrijden, verlies je er vier. Ja... Klopt, echt super frustrerend om eerlijk te zijn. We hadden ook vandaag gezegd, dan we gewoon graag vandaag een hele goede pot neerzetten. Omdat je dan inderdaad nog een winstpartij hebt en dat je nog een beetje gevoel goed afsluit. En dan kan je gewoon de komende maanden met positieve gevoel in. En ja, dat is nu even, even zuur. Maar ik denk wel gewoon dat we ja, dit terug moeten gaan kijken. En uh, dat we in de toekomst dat gewoon niet meer laten gebeuren. Maar goed, je bent nog steeds Olympisch kampioen. Natuurlijk een hele andere ploeg. Maar moet je dan nu constateren dat Nederland tekort komt? Dat de kwaliteit niet genoeg meer is? Nou, ik denk niet dat de kwaliteit uh, te weinig is. Ik denk dat we ook, uh, weet je, op bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Italië hebben gewoon al aangetoond... dat we echt gewoon met de wereldtop mee kunnen. Alleen, nou, je zult wel in de toekomst aan moeten tonen dat je uh, nou ja, wedstrijden wel op dat op bepaalde moment kan winnen... in plaats van dat je uh, net elke keer dat belangrijke doelpuntje tegenkomt. Dat zijn gewoon punten waar we heel erg aan moeten gaan werken. Want dezelfde zes landen waar je hier tegen strijdt om de top zes bij de EK... die liggen ook straks in het water op het Olympisch kwalificatie -toernooi. Ja, dat klopt. Ja. Wat is dat voor vooruitzicht? Ah ja, ik vind dat we in het Noor ook wel aangetoond hebben dat we, we verliezen elke keer met één doelpunt verschil. Het is niet dat we kansloos ten onder gaan. Dus ik zie daar ook wel heel veel positieve punten in. En dat we elke keer voorkomen met uh, twee doelpunten. Dat toont ook aan dat we de kwaliteit gewoon hebben. Alleen, ja, we moeten in de kopjes ook uh, zeg maar alles goed krijgen. Dat we dan op dat moment gewoon doordrukken. En dat we gewoon hun ook afstraffen. En bij, zeg maar, bij de keel grijpen in plaats van dat we hun toch weer langzaam uh, los laten komen. Zeg maar. het is wel jammer dat het zo'n anticlimax is. Hè? Het had zo'n mooi feestje kunnen zijn. Ja, dat ik eerlijk ben, uh, wel echt op gehoopt. En uh, nou ja, ik hoop dat we er over een paar maanden wel een feestje van kunnen maken. Ja, dat hopen we allemaal. Een hele eerlijke reactie van uh, de aanvoerster. Erik van Dijk, goedenavond. Goedenavond, Dionne. Uh, ja, zij denkt dat Oranje beter kan. Denk jij dat ook? Ja, gezien het spel uh, nu uh, doet dat wel uh, vermoeden dat ze beter kunnen. Uh -huh. Kijk, de, de cruciale fase in deze wedstrijd was dat ze 9-5 voorkwamen. En vervolgens kwamen... Uh, de Spanjaarden terug tot 9-9. En uh, ja, dat was één onderdeel van de kritiek achteraf. Uh, uh, dat, ja. Uh, ze, de de tegendoelpunten vallen gewoon te makkelijk. Ja. En uh, misschien ken je het verhaal uh, van de kiepster. die uh, voor dit toernooi. Uh, die, heeft, die is anderhalf jaar lang geblesseerd geweest. Een, gescheurd, uh, uh, uh, een scheur in de kapsel van de schouder gehad. En vervolgens, uh, toen ze beter was. Heeft ze een uh, beschadigde zenuw gehad in de schouder? Nou, die kon een, een maand geleden kon ze nog niet de rechterarm tot naast de hoofd tillen. En nu is ze wonderlijk, is ze, is ze wel uh, weer helemaal fit. Uh, maar ja, de, de, weet je, de, dan, dan wordt die net voor het toernooi, de kiepster, net voor dat toernooi ingepast. En uh, nou ja, er gingen nogal wat boogballen in. En dat, ge weet je, dat geeft de verdediging gewoon niet het vertrouwen dat ze normaal hebben. En dan speel je als verdediging ook wat anders. En als je dan keihard moet werken voor, voor doelpunten aan de ene kant. En, eh, en dan aan de andere kant vallen ze er heel makkelijk in. Uh, ja, dan, uh, dan is het lastig om wedstrijden te winnen. Ja, ik, ik, het lijkt me voor hen ook heel erg moeilijk. Jij vraagt ook net aan haar, van, wat, wat is dat dan, hè? dat het niet lukt? En zij antwoordt dan heel eerlijk, ja, ik heb geen idee. Dus dan wordt het natuurlijk ook wel heel lastig om daar aan te gaan werken. Als je niet weet waar je aan moet gaan werken. Nou, ik denk wel dat ze, dat, dat ze uh, weten waar het aan ligt. Maar... Ja, het is ook wel wat om dan uh, je verdediging af te vallen. Ja. Of uh, uh, als speelster, terwijl er nog zo'n belangrijke tijd uh, voor de boeg uh, staat. En uh, ja, er zijn dan ook altijd van die kleine dingen die dan ook weer net misgaan. Nederland staat op 10-10 En uh, er komt een maar meer situatie voor oranje. En uh, heel snel speelt Nederland dat uit. En op het moment dat de bal in de lucht is naar de mid voor die helemaal vrij ligt om te scoren... Uh, uh, vraagt de coach Maugeri om een time-out. Ja, wat was dat? Ja, nou ja, goed. Dat gebeurt wel vaker. Als je denkt, uh, ik ga nu even met elkaar bespreken hoe we dit voordeel van al meer, al meer gaan uitbuiten. Ja. Dan neem ik even een time-out, praten erover. Vaak bijvoorbeeld als er nog een stuk gezond moet worden of dat soort dingen. Maar hij had hier ook even één seconde kunnen wachten. Want uh, de bal was onderweg en komt aan bij Vermeer. Die ligt helemaal vrij. boom, 11, 10 Nou, iedereen hem had hem al geteld. Alleen de scheidsrechter, die had opgelet. En die, en die had gezien dat er een time out is aangevraagd. Die zei, ja, sorry, dit doe ik een telt niet. Dus in plaats van 11-10 voor, uh, staat het 10, 10 En even later uh, uh, komt ook de, de, de 10-11 achter. Dus ja, dat is... Maar ja. uh... dat is wel een enorme fout, toch, Erik? Ja... Ja, dat is wel een fout. Ja. Ja. Uh, daar is, daarna zijn er ook nog wel heftige woorden gesproken hoor, tussen de, de aanvoerder en, uh, en de bondscoach. Maar ja, dat is nu allemaal in de fase dat het gaat om plaats 5 en 6. Dan, dan doet het ja. er eigenlijk niet meer toe. Nee. Het toernooi is al mislukt. En uh, ja, dat soort dingen kunnen er al helemaal bij komen dan. Maar uh, uh, Jasmine ziet ook uh, positieve punten. Het is ook inderdaad allemaal net niet. Het zijn geen, geen enorme afstraffingen geweest. Hè? Is, is dat wat een. Ik wou zeggen hoofd boven water, dat is heel flauw, dat bedoelde ik niet. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Nee, ja, natuurlijk, dat is wat, ze, wat, ze, wat, ze, wat, ze, wat de hoop geeft natuurlijk voor, de, voor het Olympische kwalificatie ja. nooit dat komt. Want als je ziet dat ze, dat ze tegen Rusland... Kijk, als je nu in de finale kijkt, Italië staat gewoon in de finale. De, straks tegen Griekenland. En Italië is dan de ploeg die Nederland heeft uitgeschakeld na strafballen. Dus ja, als je twee penalties meer raakt en de Italianen missen er een... Uh, goed, de as is Branden Turf, natuurlijk. Maar zo kun je wel rekenen. Hè. Je hebt uh, tegen de finalist gewoon uh, echt, echt nipt verloren. Ja. En ondanks dat je dan verdedigend uh, soms wat problemen hebt... Uh, en ondanks dat het spel uh, soms te wensen overliet... Uh, ja, zit je er wel dichtbij. Maar goed, weet je, het verschil tussen een paar keer dichtbij. Als je uiteindelijk de keiharde cijfers naast elkaar zet... Uh, dan hebben ze uh, vijf wedstrijden gespeeld en vier verloren. Ja, maar wat, wat, wat voor gevoel hou jij over aan het toernooi? Ja, ik denk um, dat dat nog wel goed kan komen. Want uh, er zijn een paar vrouwen uh, die, uh, te ja, die te kamp hebben gehad met blessures. Uh, waaronder Mieke Kabout, die heeft zieken van vijver gehad. Die heeft pas een maand goed kunnen trainen. Ilse van der Meijden, die zit gewoon nog niet helemaal lekker in de vel qua timing. Hè. Die is wel weer terug. Maar uh, heeft nog niet dezelfde uitstraling als die ze kan hebben. Als ze uh, ja, op haar Olympische Spelen goud goudreddingen uh, fantastisch uh, niveau is. En uh, ja, van Welkom dat is natuurlijk de pijler waar het spel op drijft. Die, die is gewoon fantastisch. En als je dus uh, als die andere uh, de zwakke plekken of de de wat minder spelende meiden van dit toernooi, als die nog een paar procent er beter kunnen. Ja, dan, dan heb je het over uh, niet met 10-11 verliezen, maar met 11-10 winnen. Misschien, ja, dat, dat is natuurlijk gewoon uh, iets waar je aan vast kunt houden. Ja. Um, even naar de mannen ook. Die kunnen zich morgen nog plaatsen voor het uh, Olympisch en Dan moeten ze winnen van Spanje. Hoe zie jij die kansen? Ja, um, ik heb wel eens gezegd, gelooft u in wonderen. <laughs> maar maar dat, uh, dat valt wel in die categorie. Uh, Spanje is in principe uh, te sterk voor. Uh, voor Nederland, de paar zijn ook een keer wereldkampioen geweest. Die doen altijd mee van voren, altijd goede ploegen. En uh, die zouden, uh, gezien het verleden, uh, veel sterker moeten zijn. Nederland uh, zal zich dan ook, denk ik, vooral richten op de volgende wedstrijd. Dat is de wedstrijd om plaats 9 en 10. Hè, als we deze ja. verliezen, dit gaat om plaats uh, 7 tot en met uh, tot 10. En als we deze verliezen, gaat het om 9 en 10. En uh, ja, die negende plek, die is, uh, die is definitief goed voor een Olympisch kwalificatieticket... Goed, dan ben je nog niet om te spelen, maar dan ben je wel op weg. Ja, en, en voor de mannen geldt iets anders dan voor de vrouwen. En voor de mannen, als die het OKT halen, dan hebben ze het al heel goed gedaan, hè? Ja, absoluut. Dat komt omdat... Uh, ja, de, de, je kent het verhaal van de, van de vrouwen. Het succesverhaal is dat zij uh, in 2006, het was niet, niet, niet zoveel meer, toen hebben ze heel veel geïnvesteerd, zijn ze apart gaan trainen. En uh, zo hebben ze uh, zich naar Olympisch Goud gewerkt. Uh, in diezelfde tijd, toen ze kozen voor de vrouwen, hebben ze het mannenpolo bijna opgegeven. Toen hebben ze gezegd: we stoppen er geen geld meer in. Toen heeft Pieter van der Hogeband zelfs nog uh, een trainingskamp moeten betalen in Eindhoven, omdat het geld, uh, gewoon, uh, de geldkraak gewoon dicht ging. Ja. Nou, toen, toen de vrouwen op de Spelen goud wonnen, toen dachten ze: ah nou ja, als het bij de vrouwen kan, waarom doen we dit ook niet bij de mannen? Er kwam wat geld vrij en. Daar is nu ook twee jaar lang fulltime getraind. En daar willen ze echt van gewoon, ja, de onderkant van Europa na, uh, zich omhoog werken naar de wereldtop. En je moet zeggen dat die gang is ingezet. Dat kun je zien in dit toernooi. Dat kun je zien aan het feit dat ze al meedoen op plaats 7 tot en met 10. Maar ja, om dan ook echt nog op de spelen te komen, uh, dat is nog wel een stap verder. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Erik van Dijk. Voor het wereldkampioenschap sprint in Calgary is er één topfavoriet bij de vrouwen. Dat is Christine Nesbitt. De titelverdedigster liet vorige week in Salt Lake City weer hele snelle tijden zien en ze lijkt echt niet te kloppen. Daarachter zit een groep vrouwen dicht bij elkaar. Uh, ook Margot Boer zit daarbij. Ze is viervoudig Nederlands kampioen sprint, maar internationaal stond ze sinds half november niet meer op het podium. Daar komt ook nog eens bij dat de pupillen van trainster Marianne Timmer kritisch worden gevolgd. Sebastian Timmerman het later erover met Margot Boer. Als je een uh, cijfer zou moeten geven voor het seizoen tot nu toe... welk cijfer zou dat zijn? Oeh, um, dat is moeilijk. 7,5, zoiets? Oh, dat is een uh, mooie voldoende. Ja, gewoon, ja, ik ben ook wel redelijk tevreden over hoe het seizoen is gegaan. Dus uh, ja, 7,5 is wel een mooi cijfer, denk ik zo. Je werd uh, weer Nederlands kampioene, uh, internationaal. Uh, hoe kijk je daarop terug, zoals dat tot nu toe verlopen is? Uh, nou, vooral in het begin ging het wel, uh, was wel wat wisselen maar ging wel goed. Ik reed wel snelle tijden en uh, ja, de ene keer dan, uh, dan stond ik zeg maar net buiten het podium met, uh, met een tijd waar je de week daarna gewoon weer kampioen mee zou worden, zeg maar. Dat is, dat is altijd wel een beetje grappig om te zien. En uh, nou ja, dan... Um, het is allemaal wel goed gegaan wel op een gegeven moment mijn techniek gaan verbeteren. Even wat aanpassingen gedaan en dat begint nu langzaam op zijn plek te vallen. Welke aanpassing? Nou, op de rechte end vooral van houding en bijhalen van mijn benen. In de bocht ook houding. En in de bocht is het iets makkelijker aanpassen dan op de rechte end. Je zou denken, iemand die al zo lang meedoet, heeft dat wel onder de knie. Of zijn dat dingen die erin sluipen? Nou, dat is eigenlijk hoe ik al jaren rij eigenlijk. En ja, dan zit je op een bepaald niveau en je wilt omhoog. Dus dan moeten er toch uh, aanpassingen komen. Dit is het eerste volledige seizoen met Marianne Timmer als hoofdcoach bij jullie ploeg. Was dat wennen in het begin? Of misschien nog wel? Nee, nou, niet heel erg wennen. Maar het was natuurlijk even een andere schakeling met uh, hoe je nu met elkaar omgaat. Gewoon tijdens de training is het op het professioneel gebied gewoon uh, met uh, trainer pupil, zeg maar. En dan, daarnaast is het gewoon uh, zoals het altijd was. Dus, uh, Vriendinnen? Gewoon, nee ja, ja, we kunnen gewoon heel goed met elkaar vinden. Ja, en uh, dat is gewoon, uh, we kunnen wel veel lol met elkaar hebben, dus dat is wel mooi. En um, ja, het is, uh, het was... Voor haar ook wel, omdat het natuurlijk een nieuwe rol is. En voor het eerst coach. En, ja, we hebben wel veel in overleg. En uh, ja, je kan gewoon, over, gewoon goed praten erover. En, uh, uiteindelijk is het wel uh, goed uitgepakt zo. Veel in overleg veranderd, wilde je dat zeggen? Nee, niet veranderd. maar gewoon. Aangepast? Ja, gewoon met elkaar praten over hoe je de beste dingen kan gaan doen. Ja. Ja, het is voor haar nieuw. En zij moet weten hoe wij zeg maar, een coach willen hebben. En uh, nou ja, dat, zo gaat het zeg maar, een beetje. Dat klinkt er toch wel een beetje alsof het wennen was. Nou ja, het is natuurlijk altijd een, een nieuw koers, altijd wennen. Ook al staat er iemand uh, al jaren aan de, aan de top. Je moet elkaar leren kennen en zo. Dus uh, ja, nou, qua dat is het misschien wel een beetje wennen geweest. Maar uiteindelijk ging het heel voortvloeiend uh, over in uh, gewoon uh, zoals het hoort. En um, ik denk ook voor, doordat het Marianne Timmer is... worden jullie uh, uh, kritischer gevolgd lijkt het wel dan, dan eerst... Ja. ja, Je zegt al meteen, ja, minder glimlach. Verbaast je dat? Nou, niet echt eigenlijk. Ik had wel een beetje verwacht. Maar uh, ja, het wordt wel echt uh, met een vergrootglas gekeken inderdaad. En uh, vooral voor de pers was, uh, vrij negatief over het eerste deel van ons seizoen. En uh, nou ja, op zich, uh, ja, daar moet je dan maar mee omgaan en... Uh... Ik was wennen. Dat heb je, ja, je volgens mij niet eerder meegemaakt. Nee, klopt. Dat is, dat is nieuw. En uh, nou ja, het is dat ik me er vrij makkelijk wel van af kan zetten. En ik weet in mezelf hoe het gaat en wat voor planning we hebben. Dus wat dat betreft uh, maak ik me nooit zoveel zorgen. Maar het is soms wel vervelend om dan constant om je heen te horen: van uh, ja, het gaat slecht. Het gaat slecht, inderdaad. Of uh, we maken ons zorgen. Maar, uh, dat hebben jullie nooit gedaan? Nee, nee. Ja, ik sowieso niet. Nee. Ik, uh, ik heb helemaal vanaf het begin van de zomer deze planning neergezet. En, uh, ja, om uh, hier zo goed mogelijk te zijn. En uh, nou ja, dat is tot nu toe is alles, uh, is alles volgens plan verlopen. Dus uh, dan hoef ik me niet heel erg zorgen te maken, nee. Is dit het examen? Nou... Uh, ik weet niet of het examen, het is wel waar wij naartoe geleefd hebben. En het is voor ons persoonlijk als sporters wel uh, het hoogtepunt van het seizoen, natuurlijk. Dus uh, wat dat betreft is het misschien ons examen. Maar ja, als coach en als dit team moet je toch op uh, een ja, gegeven moment naar de spelen toe. En dan uh, is het toch een uh, heel groot leerproces. Jij noemt de spelen al. Dat is over, over twee seizoenen en de sponsor haakt af na dit seizoen. Tenminste haakt af. Het contract loopt af. Zijn jullie daarmee bezig? Um, nou ja, nu niet. <laughs> Zeker niet. Na het WK dan hebben we wel weer gesprekken. En dan hopen we inderdaad dat we gewoon deze samenwerking voort kunnen zetten. Gesprekken met, met de teamleden? Ja, team en met sponsor. En uh, het is vrij uh, close allemaal. Dus dat is op zich wel uh, fijn altijd. Dus je kan met iedereen en sponsor goed uh, praten over, uh, over alles. En uh, ja, het is maar gewoon even afwachten wat zij gaan beslissen. Dus zij hebben het natuurlijk niet... Uh, het is van hun ook vaak van hogere hand. Dus, uh, en, uh, ja, wat mij ja vond... jij voert ook de onderhandelingen begrijp ik. Nee, nee, nee. Niet de onderhandelingen. Maar je gaat gewoon met elkaar praten en uh, je hebt wel een beetje, ja, je moet toch een goed contact hebben met de sponsor. Dus, uh, en uh, dat is op zich allemaal wel, uh, dat is er allemaal wel. Dus uh, ja, in mijn ogen is het gewoon een mooi team. En dan uh, kunnen we gewoon, uh, zou ik, de samenwerking uh, samen doorzetten, zeg maar. Margot Boer was dat zo vlak voor de WK-sprint in Calgary. Eerder deze uitzendingen hebben we het al over de klassieker tussen Federer en Nadal gehad. Zondag is de klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Gisteren was er ook alleen Barça tegen Real Madrid. En dat was maar de eentje. 2-2 werd het. Barcelona door naar de halve finale van de beker. Veel gele kaarten, rode kaart voor Ramos. Real boos op de scheidsrechter. Nou... Edwin Winkels in Barcelona, goedenavond. Goedenavond, hier. Ja. Hoe, hoe boos waren ze of, of zijn ze nog steeds bij Real? Het is nu wel een beetje maar Gisteravond waren ze heel erg boos. Vlak naar de wedstrijd. Je zag het ook. Ze vonden de te veel te veel afvloot. Toen vinden ze met m'salle aan bijna in de spelers toen op wat ik zie dat het boeman de boelman in is avond zegt, nou scheids, gaan we nu met Barcelona feesten. Wat uh, een gerul allemaal. dan uh, was nog dat toen we het nog niet afgehouden. Toen waren de schoolfeest geweest, maar Wienje was hey, best het heel erg stil. De schoolfeest wilde niet over de scheidsrechten hebben. Het is wel dat de spelers in de kleedkamer hadden zich hier in het zullen nog nooit kunnen winnen. En dat had ook met de scheidsrechter te maken. Het mooiste is eigenlijk het beeld van gisteravond, dat het Moline-Joostje jaar geworden, is vandaag 49 geworden, dat is iets van half 1 was, uh, Die uh, dicht bij de spijt van, van de rijden stond, die wachtte bij de auto van de scheidsrechter om het nog wat schouwen van de scheidsrechter te zien, geniet je ervan om ons professionals te verneuken dat uh, is dus de er helemaal Robert Dukjeskabel. Edwin, ik, ik, probeer, ik probeer je heel goed te verstaan. De verbinding is heel erg slecht. En ik verstond wel ongeveer wat je net zei. En ik durf bijna niet te vragen of je het wil herhalen, dat laatste gedeelte. Want het was niet best wat Mourinho zei. Maar misschien moeten we je zo nog eventjes proberen te bellen. Even opnieuw proberen te bellen. Om te kijken of uh, de verbinding wat beter is. Ik we het niet gaan we, even, je... gaan we even proberen, ja? Oké, okay, tot zo. Straks nog even naar Edwin Winkels, maar eerst iets anders. Het zou zomaar eens kunnen, namelijk komend weekend... driemaal het Wilhelmus in de duinen van het Vlaamse kokzijde. Daar wordt het WK veldrijden gereden. En Oranje is groot favoriet bij de junioren, bij de belofte en bij de vrouwen, bij de profs niet... Dan zijn we kansloos. Geen Lars Boom. Dus geen uitzicht op een medaille daar. De beste Nederlander dit seizoen is Thijs van Amerongen. Hij sluipt langzaam richting de top 10. Maar daar lijkt niemand echt wakker van te liggen. Dat is wel een beetje de teneur en de tendens op het moment in Nederland. En uh, aan de ene kant uh, is, dat, ja, is dat. Ik wel een beetje zo natuurlijk. Maar aan de andere kant uh, heb ik er gewoon eigenlijk ook niet zoveel. Uh, ja, ik heb daar niet zoveel aan. Ik bedoel, ik ben gewoon met mijn sport bezig. En ik probeer gewoon stapjes te maken. En langzaamaan begint iedereen wel een beetje te zien... Ja, dat, dat, hè, dat je op een, op een andere manier wat langere weg ook uh, naar die top kunt toegroeien. Dus ja, voor mij uh, is het gewoon zaak om, om dit zo vast te houden... en gewoon uh, bezig te blijven met mezelf. En uh, ja, goed. Ik weet ook wel, ik ben geen Lars Boom of een supertalent... die, die er vanaf de eerste jaar staat. Maar aan de andere kant, de renners die nu bij de belofte echt heel goed rijden... Ja, die moeten het ook nog maar zien te maken bij de elites. Ik weet zelf ook dat het gewoon een hele grote stap is... en gewoon heel moeilijk is om... ...ieder weekend tegen de wereldtop te strijden. Dus uh, ja, ik denk ik dat denk, er komt een hele goede lichting aan... ...maar het zal nog moeten blijken hoe goed ze zijn. Ja, want als die jongens overstappen... ...ik noem maar Lars van der Haar, hè, wereldkampioen... Uh, ...van afgelopen jaar aan Zankt-Wendel... ...de grote favoriet straks in Kokseide. Gaat hij het nog moeilijk krijgen op het moment dat hij die, die stap maakt... ...richting de elite? Ja, dat, dat is aan zelf, Maar uh, ik kan alleen maar zeggen hoe ik het ervaren heb. En dat is gewoon... ...ik heb het ervaren als een hele grote stap... en echt een, een hele moeilijke overbrugging... want bij de belofte kun je gewoon, op je, op je, ja, kun je gewoon koersen op, zoals je wil. Bij de elite is het gewoon, ja, als je hebt de tweede of de derde rijstaat... heb je niet zelf in de hand hoe je de eerste ronde gaat aanpakken. Hoe je, ja, dan moet je gewoon mee, zeg maar. En dan kom je in het gedrang. En dat zijn allemaal zaken die mentaal ook mee gaan spelen. En vooral het eerste jaar, als je dan net, mee, net overkomt... dan, dan kun, kan het zijn dat je een paar hele goede sterke wedstrijden rijdt. Maar ja, dat je ook een keer een wedstrijd hebt waarin het gewoon helemaal niet loopt. En dat er in één keer mannen voorbij rijden waarvan je denkt... ja ik ben toch veel beter dan hun... En dat is een beetje het mentale aspect wat, wat denk ik heel veel renners wel, uh, ja, waar, waar ze het moeilijk mee gaan krijgen. Dat je gewoon ziet dat je gewoon erg moet knokken, ook voor een uh, zeg achttiende maar plek. Dus uh, bij de belofte was je gewoon automatisch, uh, stond je op podium, of bij de eerste vijf. En als je vijfde wordt, was het ook nog hartstikke mooi. Maar uh, ja, dat zal anders gaan worden. Teren op het verleden als belofte, ja, dat kun je niet lang. Ik bedoel, jij won zelfs ooit super prestige bij de belofte. Dus dan, dan ben je ook gewoon een jongen die echt meedoet. Ja goed, uh, het jaar uh, dat je weer begint bij de elite sta je gewoon helemaal op nul. En uh, ja, op dit moment hebben sommige beloften wel het voordeel... dat, dat ze met de UCI-ranking, dat ze gewoon vanuit de belofte de punten mee kunnen nemen. Dus dat ze het eerste jaar dat ze zeg maar elite gaan zijn... dat ze gewoon vooraan staan bij de stad. Dat is een enorm voordeel, wat ik, wat ik toen niet gehad heb. Ik, bij mij, ik, stond, ja, ik begon gewoon op nul. Dus ja, als jij uh, de eerste drie wedstrijden slecht rijdt, dan sta je gewoon achteraan. En dat blijf je gewoon het hele seizoen achtervolgen. En eigenlijk blijf je dat de eerste paar jaar achtervolgen, omdat je gewoon... ja uh, op die manier ook een beetje van achteren begint. En, en ook moet zorgen dat je voorin kunt komen. Ja, als jij een supertalent bent, zal dat allemaal geen probleem zijn. En, en, ja. Maar goed, er zijn er niet zoveel van. En... Iemand als Lars Boom bijvoorbeeld, hij knalt er dan gewoon voorbij. Maar dat is exceptioneel, denk ik. Ja, dit is maar één Lars Boom. Dus zo eerlijk moet je zijn. En dan kun je. Sommige uh, renners, uh, mensen die er van buitenaf opkijken, die zullen misschien zeggen: ja, wat stelt dat veldrijder nou eigenlijk voor? Hij doet één keer mee en hij wint meteen, zoals vorig jaar, noem maar iets. Maar ja, zo werkt het niet. Hij, het is gewoon een hele grote kwaliteit van hem. Dat hij zich zo snel in conditie kan trainen en, en zo op kan laden voor, in zo'n wedstrijd. Kijk, als Lars Boom een heel seizoen van 40 wedstrijden mee gaat doen, dan zal hij echt niet iedere week winnen. Dan zal hij ook wedstrijden hebben waar hij gewoon moet knokken voor een, uh, hè, voor een 13e plek. Want ja, dat, uh, dat, dat is ook wel gebleken in, uh, in het jaar dat hij zeg maar, alles op de cross zette. Kijk, als hij meedoet, dan uh, is, is de aandacht vooral op hem gevestigd. Dat blijkt ook wel als hij in de kerstperiode een, een paar crossen meerijdt. Maar uh, ja, goed, uh, ik rij gewoon voor mezelf en uh, ik kijk gewoon naar mijn eigen progressie. En uh, dat vind ik voor mij het belangrijkste. Ben jij een dromer? geloof het niet, hè? Nee, niet echt. Ik ben vrij uh, realistisch. En misschien zou ik soms ook wel uh, iets meer moeten bluffen of zo. Maar op zich uh, denk ik uh, dat ik wel, uh, ja, ik kijk gewoon naar hoe het gaat en uh, ja, welke progressie ik boek. En probeer... ja, maar je bent niet iemand die dan denkt van, nou, misschien met een hele goede dag kan ik eens een keer voor een stuntje zorgen. Ik denk dat in het zand zal er ook niet veel cadeaus gegeven worden of... Ja, verrassingen ontstaan. Ja, het is wel heel eerlijk. Als je goed door het zand kunt rijden en je bent sterk en je bent conditioneel sterk, dan kom je gewoon heel ver. En uh, dat is wel een van mijn kwaliteiten, mijn conditionele uh, gesteldheid. En, en door het zand rijden kan ik ook goed. Dus op zich heb ik er gewoon heel veel zin in en vertrouwen in. Het kan een heel gek weekend worden, hè? want het kan een weekend worden met drie Nederlandse gouden medailles: junioren, bij de vrouwen en bij de belofte. Ja, nee, zeker. Uh, ik denk voor Nederland uh, staan we er in alle categorieën gewoon hartstikke goed voor. Ja, wat, wat de meeste mensen al zeggen bij de elite is het gewoon heel moeilijk. Maar ja, dat is ook ja, de, de grootste categorie, zeg maar. De, de, de koningscategorie, laten we zeggen. Ja, en dat, dat, ja, dat blijkt ook gewoon dat het gewoon heel moeilijk is om daar uh, de aansluiting te maken. Dus uh, ja, ik hoop uh, dat we voor een paar jaar, misschien als Las Boom een keer terugkomt, dat we daar als Nederland, als collectief ook nog weer een beetje met z'n allen van voren kunnen rijden. Dan zou het helemaal af zijn. Thijs van Amerongen was dat, in gesprek met Gio Lippens. Gaan we nog even snel proberen Edwin Winkelsen goed te verstaan. Volgens mij gaat het nu veel beter, Edwin. Um, we, ja. hadden, we hadden het erover dat ze bij Real heel erg boos zijn... en vooral Mourinho is heel erg boos. Daar vertelde jij een verhaal over. Ja, hij zei wat lelijke dingen. <laughs> Daarom was het ook niet goed gehoorbaar, denk ik net. Toen viel uh, je weg, maar. ja. Hij, hij stond uh, ver na de wedstrijd, na de busconferentie, uh, in de parkeergarage... waar de, ook de bus van Real Madrid stond, stond hij te wachten tegen de, de auto van de scheidsrechter aan... Uh, zijn speler staat al in de bus wilde wegrijden, maar hij zei wacht even en tot de scheidsrechter kwam En Riep hij tegen de scheidsrechter van, hé uh, uh, hey artiest, je geniet ervan om ons professionals te verneuken. En dat was, ja, in de persconferentie had Mauricio eigenlijk niks over de arbitrage willen zeggen. Maar dit was toch een beetje het beeld van, uh, van de avond, de frustratie toch. Op zijn ja. verjaardag, hij is vandaag 49 geworden, toch weer uh, niet verloren van Barcelona, maar wel uitgeschakeld. Ja, er zijn nog wel geruchten dat hij in beeld is bij Manchester City. Is dat nog iets waar ze het over hebben daar? Ja, overal. Hij heeft, hij heeft zelf regelmatig gezegd dat hij graag een keertje naar Engeland terugkeert. Hij heeft ook een aanbieding van, van 25 miljoen euro uit Rusland... Uh, dus hij zal de ploeg wel voor het kiezen hebben. Ja. Hij uh, heeft ook wel door laten schemen dat hij in Madrid een beetje zat is. Maar ja, ze zijn nog in de competitie in de race, staan voor vijf punten, zit nog in de Champions League. Dus hij kan nog wel een prijs winnen, maar alles wijst erop toch dat, dat na dit seizoen het uh, met Mourinho bij Real Madrid afgelopen is. Ja. Of hij het zelf wil, of de club het wil. En, en Barcelona speelt zeer waarschijnlijk tegen Valencia hè? in de finale ja, van de beker. Ja, die had al 4-1 van de stadgenoot Levante gewonnen, hebben we nu van 2-0 gewonnen. Dus dat wordt de ene halve finale in het, uh, het dekentoernooi. Dank Dankjewel, Edwin Winkels. In de Coppa Italia heeft AC Milan de halve finale gehaald. De club uit Milaan won met 3-1 van Lazio. ogenmorgen gaat nu verder met Chris Keine. Ik wens u een fijne avond. Weet je wat een remklauw is? Geen idee.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 Dit is Radio 1.